Op zijn brommen met zijn zorgen scheurt de werkman dom en sterk door de stilte van de morgen. God hoort een brommen naar zijn werk, waarom hij altijd de lul is voor wie de wekker wordt gezet. Notabelen en ander vul is er liggen nog uur. Tussen de lingerie en lijven van vrouwen op jacht naar macht en geld. Die je directielid verstijven, maar voor wie je de werkman zaad niet telt. Die je directielid verstijven, maar voor wie de werkman zaad niet telt. Die je directielid verstijven, maar voor wie de werkman zaad niet telt. In de smaakvolle kantine vreet de werkman dom en log, brood met arbeid, vitamine, God hoort hem slikken aan zijn trog, thuis dekken de poenvergaarders, het werk van anderen nooit moe, de christelijke kwadzoenbewaarders hun duistere praktijken toe. Indien nodig, goed verdedigd, slecht geheugen, niet echt fout Wat het kerklid nog bevredigt, laat de werkman slap en koud Wat het kerklid nog bevredigd, laat de werkman slap en koud Wat het kerklid nog bevredigt, laat de werkman slap en koud Hij is een vrouw meer leed dan lief, keert de werkman s'avonds terug, eet en komt tot zijn gerief. God hoort hem komen, dom en vlug, en het de meesters in de rechten. Nuttige cocktails en zalmsalades met buitenlandse slagersknechten, op keurige Haagse ambassade. Naar geld met waardigheid omwikkeld, vraagt geen kip en kraait geen haan. Van wat de werkman nog steeds prikkelt, gaat geen kamerlid meer staan. Van wat de werkman nog steeds prikkelt, gaat geen kamerlid meer staan. Van wat de werkman nog steeds prikkelt, gaat geen kamerlid meer staan.